Waarom denkt u dat? De daders kenden de toegangscode van de winkel... ...maar de safe diende ze open te breken met springstof. Ja. Volgens Jean-Luc kende alleen u beiden dit cijfer. Was dat ook zo met het inbraaklarm, meneer Vellman? Mijn zoon deed een voorstel op een kerstfeest bij hem thuis. Met de hele familie aan tafel. Iedereen zal het wel gehoord hebben. Heeft Julie nog veel contact met de familie? Commissaris, u gaat toch niet beweren dat een van mijn kinderen deze mascarade heeft opgezet?